Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hebben Damascus verlaten. Anderhalf uur geleden verlieten ze hun hotel in de Syrische hoofdstad. Ze hebben materiaal verzameld waaruit moet blijken... of er vorige week in Damascus chemische wapens zijn gebruikt. De inspecteurs komen vandaag naar Den Haag. Van daaruit worden de monsters verdeeld over laboratoria in Europa... om ze te analyseren. Syrië noemt de beschuldiging van de Amerikaanse minister Kerry... dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt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 Dino Bouterse heeft bij zijn voorgeleiding voor een New Yorkse rechtbank de aanklachten tegen hem ontkend. Hij is vastgezet en moet over tien dagen opnieuw voor de rechter verschijnen. De zoon van de Surinaamse president, Desi Bouterse, wordt verdacht van drugshandel en verboden wapenbezit, waarvoor hij maximaal levenslang kan krijgen. Dino Bouterse werd donderdag in Panama gearresteerd. Het weer vanuit het Noordwesten: bewolking en buien. Vanmiddag vallen die buien vooral nog in het zuiden en oosten. In de rest van het land schijnt dan de zon.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 Radio 1, VPRO. Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord voor deze week. Binnenkort neemt programmamaakster Marjoke Horda afscheid van de VPRO. Daarmee komt een einde aan een tijdperk dat onvervalst Delft te horen was op de Nederlandse radio. In de 35 jaar dat Marjoke bij de VPRO werkte, heeft ze meegewerkt aan talloze radio- en televisieprogramma's. Laten we eerst eens even het geheugen opfrissen en kort gaan luisteren naar dat onvervalste accent uit Delft. Arie Kleijweg kondigt het item aan. Dit is de VPRO op Radio 2. Hier valt een gat in de radio. In dit gat gedachten, invallen en andere ongeregelde zaken. U bent enige minuten rechtstreeks verbonden met... Het knutselhoekje van ook Roorda. Want die Slimbo die heeft geen torenmesje. Wat is een torenmesje? Een torenmesje is een heel raar naaldvormig mesje... Waarmee men nader kan losmaken die vastzitten. En dat is bijvoorbeeld nodig nu. Omdat ik mijn eigen bank aan het herbekleden ben. Vanwege de hergebruikrep, eh, recycling en de prijs van nieuwe banken. Plus de daarbij behorende kwaliteit die schandalig is. Maar goed, dat allemaal terzijde. Eh, ik ben dus een kussensloop aan het maken. En nou heb ik de ene kant binnenste buiten en de andere kant buitenste binnen eraan gezet. Dus de naad zit aan de ene kant, aan de rechterkant komt hij eruit. En aan de andere kant komt hij erin. Als u het nog kan volgen. De enige oplossing is dat ik dit los ga maken met een torenmesje. Ik heb er drie. Die leg je altijd ergens neer waar je ze dan daarna altijd zeker weer kan vinden. Dus nooit meer. Dus ik zit hier met een oud schaartje. Een hele scherpe. Goede nieuwe en een speld. Probeer ik mijn zojuist afgemaakte werk te reconstrueren. Het is verschrikkelijk. En dat allemaal omdat ik te beroerd ben om 10.000 gulden voor een bank uit te gaan geven. Maar ja, die ik mooi vind, die kosten zoveel. Want die pleurisdingen bij die meubelhallen aan die snelwegen, dat is allemaal te erg. Maar weet je wat ik ga doen? Als therapie voor de woede. Ik ga gewoon maar zigzaggen, want dat moet toch gebeuren. Even kijken, dan moet hij op 5 en op zo ongeveer, een beetje breed. En op 3 millimeter, dit staat goed. Nou, eens even kijken. Zo. Heb ja, ik het? Ja, de liggen nu ook al op de grond. Zal ik nou het wel eens. Ja, daar gaat hij. Kijk, dat zigzaggen, dat kan ik natuurlijk prima. En dan doe je gauw een metertje per, uh, waar ze vroeger dagen over deden. De vooruitgang! Ja, Hoera! Was Dit was een gat in de radio van de VPRO. Later meer of iets anders. Terug naar Hilversum. Ja, terug naar Hilversum. Maar ja, dat was in 1994. Het is inmiddels 2013. We zitten er nog steeds. Maar Joke Roorda in het programma De Noodingang uit 1994 dus. We kunnen haar toch wel betitelen als een wandelende encyclopedie. Ze kan goed en beeldend vertellen en weet heel veel van muziek. En dat is straks allemaal te horen in de documentaire van de RvU over het Holland Popfestival. In de volksmond wel Popfestival Kralingen genoemd. Het eerste popfestival op Hollandse bodem. En dat was dus in 1970. Zij was daar toen als publiek. Maar laten we om te beginnen gaan luisteren naar wat de doorgewinterde de verslaggevers van de VPRO er toen in 1970 zoal aantroffen. Hallo Rotterdam, hallo Rotterdam. Hallo Kralingen, zijn jullie daar? daar ja. Philip, hier zijn we. We zoeken even contact met Jan Donkers, die zich op het terrein bevindt. Er zijn wat kleine moeilijkheden met de verbinding met het zendertje. En uh, dat hebben we de hele middag al gehad. We weten niet precies hoe het komt, maar Jan kan er elke ogenblik in komen. Philip, ja? hoor je me? Ja, ik hoor je. Oké. Okay. Dat, dat, dat is Jan Donkers. Hallo, Jan Donkers. Ja. ja. Helemaal in Rotterdam. Ga je gang Jan. Uh, de moeilijkheden met de zenders zijn opgelost. Ik was uh, wat te ver weggelopen ben ik bang. Wat in bossen enzovoort op zoek naar uh, leuke dingen die hier gebeuren. Uh, ik ben wat dichterbij gekomen. Ik sta nu bij de plas vlakbij het hoofdpodium. Waar de walking water events uh, net zijn afgelopen. Er is eigenlijk niet zo erg veel gebeurd in de tussentijd. De groep Quintessence die is uh, een half uur geleden ophouden, opgehouden met spelen. Er is nog geen nieuwe groep op het podium verschenen. Ondertussen zijn er uh, wat platen gedraaid. Het is de bedoeling dat straks de Amerikaanse bluesgroep Kent Heat op het podium verschijnt. Ik zie net allerlei grote versterkers en allerlei andere apparatuur met een lift op het podium gehezen worden. Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Misschien dat we straks, als er muziek gemaakt wordt, nog wat kunnen laten horen. Dat was het wel. Misschien heeft Wim nog iets te melden. Ja Jan, uh, straks dus het optreden van Kent Heat, de Amerikaanse bluesgroep. Uh, waarin opnieuw na een afwezigheid van tien maanden weer de heer Henry Vestine die ooit in 1967 de groep heeft opgericht samen met die dikke dat is Bob de Bear Hyde zoals hij genoemd wordt en zij vonden elkaar omdat ze allebei een gigantische bluesplaten, vooral bluesplatencollectie hadden en platen met elkaar ruilden. Henry Fustine die beloofde mij vanmorgen een optreden met een volledig nieuw repertoire Ja, yeah, well I haven't been here like, for the last 10 months so um... I, yeah, I hope it'll be something different, yeah. So you're coming up with a, with a, a new, uh, completely new thing well, about Well, I wouldn't say so with a, a specific plan, but I'm just sure it will be, you know, or else it would be as it was before, and I've already done that, so. Mm. When will, you, will the appearance be at the festival? Oh, I don't really know. This evening sometime, <laughs> I don't quite a while from now this collection of yours when did you start to collect records and, and well what kind of music did you collect first well i, I collected old blues first and then um, into rock and roll rhythm and blues and about since about 1960 i'd say well, not, not earlier Oh, well, I bought them when they came out new before that. But I didn't go about the business of collecting old records as such. And hunting around in junk stores, antique stores and stuff for them. You, you bought black records then? Yeah. Yeah. Records made for the black markets? Yeah, pretty much. yeah. How old were you then? Oh, 11, 12. Hier op het festivalterrein staat een grote have... wagen opgesteld van Granada. De Engelse commerciële televisie. En daarin staat een acht sporen opnameapparatuur. waarop alle muziek hier op het terrein wordt opgenomen voor een film. Uh, Paul van den Bos, Nederlandse cameraman, werkt voor die film. en Laurie Langenbach maakte als een van de vele interviews voor je. En het alles voor een tamelijk geheimzinnige filmmaatschappij. Tja, um, ik kwam uh, terug met vakantie. en toen werd ik opgebeld. door een uh, groep die zich de Cine 3 noemde: De Cine. 3 en uh, dat is een Duitse maatschappij die ik niet ken, en een Amerikaanse maatschappij die ik niet ken, en een Nederlandse maatschappij die ik niet ken en die vroeg ik voor <tie> hun wil uh, filmen, maar het leek me een <tie> erg leuk festival, dus uh, zodoende ben ik hier. Het is nooit weg, nee hoor. Hoeveel cameramensen zijn er hier op de terrein? Uh, er zijn hier acht, van twee Engelse en zes Nederlandse boeren en uh, elke Vloeg bestaat uit. Vier man. Er zijn vijf cameramensen die de performance doen. En twee of drie in het veld. Waaronder Laurie en ik. Wij zijn in het veld. Laurie is ook in het veld. Ja, wij zijn een dynamische duo. Wat, wat moet je eigenlijk doen? Nou? Ja, ik doe interviews met de popartiesten die hier spelen. Ja, we hebben de hele tijd zitten praten met Grace Slick en um, die jonge Paul die erbij zit. Ja, ja. En uh, nou, ik ben nu niet zo serieus bij me, het was een ontzettend serieus gesprek over Amerika. En uit het gesprek bleek gewoon dat ze ontzettend geobsedeerd zijn. Helemaal door en door geobsedeerd door het feit dat ze in Amerika leven en dat Amerika zo ziek is. En hebben het ook constant over hun eigen ziekte en later kwamen er ook jongens van de beurt binnen en met andere jongens en die begonnen meteen ook daarover het is net alsof ze nergens anders meer aan kunnen denken het was echt want uh, die uh, Roger McGuinn ging bij het raam zitten hè? het was een heel hoog gebouw en uh, ze zat daar in het raam en toen begonnen ze meteen van ja ja in Amerika kunnen ze die ramen niet zo hoog bouwen zonder tranetjes ervoor hè? want dan springen ze eruit en zo weet je wel en er ging ook ongeluk ergens een knal hè? Ja. Gewoon een knal ergens op straat zo. en meteen viel Roger McGuinn op de grond, alsof hij neergeschoten was. En die anderen die schrokken ook echt op en zo, terwijl wij het nauwelijks gehoord hadden. En zo ging het de hele tijd door. En ja. uh, voor mij is het festival ook, uh, ik weet niet hoe het komt hoor, en voor mij gaat het eigenlijk alleen maar om die dingen, het gaat mij helemaal niet om de, de muziek of, of om het vertier of zo maar om de dingen waar die mensen mee bezig zijn en waar de mensen waarschijnlijk in het publiek ook mee bezig zijn. Je bent niet in Amerika geweest, hè, Paul? Ja, ik ben net in Amerika geweest. Hè. Mm. Voor het VPRO. <laughs> ja. En... Uh, ben je dat tegengekomen? Ja, Zijn, uh, zij in het interview van Jefferson Airplane met Grace Slick begonnen onmiddellijk te praten over Abby Hoffman en Jerry Rubin. die we ook dus in Amerika gefilmd hebben. En uh, dat is gewoon wat er aan de hand is. Daar hebben zij het steeds maar over. Daar uh, denken ze ook alleen maar aan. En dat is ook ontzettend goed, Het is het enige wat hun zo vreselijk bezighoudt. Uh, Paul Kressner, dat is ontzettend belangrijk. En uh, ze alles wat zij doen, is geloof ik in verband met wat Abby en Jerry doen in Amerika, de hippies. En daar, dat is helemaal, toch omdat ik geloof wel dat iedereen die in Amerika zich beweegt in popmuziek of in een uh, aanverwante artikel. Wim? Dat uh, was Paul van de Bos. Ja, Wim? Ja. Uh, wat voor geluid hebben we daar op de achtergrond? Uh, heel eentonige, lange zoomtoon. Wat, wat, voor, wat voor groep was dat? <laughs> uh, het was een plaat. Oh. Ja. Er wordt hier nog uh, een uh, plaat gedraaid terwijl uh, Kent Heat zijn installatie opbouwt. Ja, maar nee, nee het, was een, het, was een, het was niet een plaat. Nee, het was een, een, een zoomtoon. Ik wil het wel nadoen hoor. Mm -hmm. Ongeveer die toon nog. Ja. Nou, dat mm -hmm. ik, dat, dat oh, ja. moet dat moet haast wel de eter geweest zijn. Oh. Oké, okay, we laten het voor nu hierbij. Ja, en zo hoor je dan toch weer eens wat bekende uit een lang vervlogen verleden langskomen. U hoorde een verslag van de eerste dag van het Popfestival Kralingen uitgezonden in VPRO vrijdag van 26 juni 1970. De verslaggevers waren Jan Donkers, Wim Noordhoek en Filip Scheltema dat Holland Popfestival, zoals het officieel heet... was het eerste grote popfestival dat eind juni 1970 werd gehouden op vaderlandse bodem. En dat HET Nederlandse antwoord moest zijn op het Amerikaanse Woodstock Festival van een jaar daarvoor. We gaan nu terug naar 16 augustus 1995 luistert u naar de documentaire 25 jaar na Kralingen. Samenstelling Kees Groot en Michel van Bergen-Henegouwen. En daarin horen we onder meer het verhaal van VPRO-corrivé Marjoke Roorda... die daar als 19-jarige bij was. <tieden> Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat in het Kralingse Bos bij Rotterdam... het Holland Popfestival werd gehouden. Op 26, 27 en 28 juni 1970 luisterden daar naar schatting 100.000 mensen... in een voor die tijd karakteristieke, vredige sfeer naar bands als The Birds, Santana en Jefferson Airplane. Het was voor het eerst dat zulke bands in het kader van zo'n festival Nederland bezochten. Een uniek festival dus. Drie dagen lang was Kralingen HET centrum van jong Europa. Muziek, vrede, liefde en drugs. De wereld zou gaan veranderen en zij waren erbij. Dat was natuurlijk wel eventjes uh, datgene wat er ging gebeuren. Moet je je voorstellen, 1970. Ik, ik ben in 1951 geboren. Ik was één keer blijven zitten, dus ik had net mijn eindexamen gedaan. Ik was 19. Marjoke Roorda, programmamaakster bij de VPRO Radio. De wereld lag aan mijn voeten. En op dat moment komt uh, er iets in Nederland. Uh, ze organiseren iets dat uh, eventjes een, een mijlpaal van het nieuwe tijdperk... Aquarius zal gaan wezen. Je hoef niet gelijk in te geloven, maar er gebeurt wel gewoon, uh, ja, wat is het, 14 minuten met de trein bij jou vandaan? Dus wat, wat zit je dan nog thuis? Mm. Je krijgt een cadeau voor je eindexamen, want je krijgt altijd een cadeau voor je eindexamen. Je moeder weet niet wat ze moet kopen en die komt dan weer vast iets, met iets verkeerds. Dus je zegt, nou, ik ga het zelf halen, geef me dat geld. Maar wat is het dan? Dat bleek voor toch... bedoel, een bron, maar was in die dagen ook al 1000 gulden of zo, weet je wel. Nee, 600, 700. Mm. En voor 35 gulden kon ze, had ze een cadeau voor hem. En was ze me drie dagen kwijt, bleek achteraf. Toen wist ze toen nog niet, had toen ik niet gezegd. Dus ik kwam daar niet verzeild. Ik ging daar gewoon naartoe. En dan kom je daar zo met je strakke rode broekje en laarzen aan. Ik kent dat wel. Het was mooi weer, dat weet ik nog wel. Ben Veen, projectleider Stadsvernieuwing in Den Haag. En dan kom je daar een pad en dan uh, hoor je wat... begint dat geluid te komen... En dat weet ik nog heel goed. Nou herinner ik me dat ook weer. Dat kom je dat veld op en daar zitten allemaal mensen. En daar begint Kenneth. Heat. Uh, I'm going home to the country, got to get away. Ik weet niet of je Nou ja, goed. Dat nummer. En ik kom daar dat veld op lopen en er zijn een beetje zo paden tussendoor. En die mensen die daar al zaten, die komen ook overeind. En die beginnen allemaal... I'm going en dat nou dat was gelijk uh, ja dat was het gewoon hè Ja, ja en dan, dan, dan, dan zit je er gewoon gelijk middenin. Ja. Nou, ik, je, nou, ik krijg er nog een kick van hoor, eerlijk. <laughs> komen daar binnen. Kaartjes wordt gecheckt. Heel leuk gedrukt. En je moet eens kijken of je die kaartjes nog een prachtige vormgegeven kaartjes nee. waren er ook bij. En nou, het zag er ook keurig uit. Het park was natuurlijk ook nog keurig toen. Het <laughs> is wel veranderd later. Maar nou ja, dan, daar, daar stond dan dat podium... En daar werd uh, gesoundcheckt. Dus dan uh, krijg je die iets te harde bonkiebassen uit die grote boksen, Imposant grote boksen, Zo groot en zoveel had ik ze natuurlijk nog nooit bij elkaar gezien. Want dit was niet meer een gewoon popconcert. Hè. Dit was een popfestival. Daar hadden we slechts over gelezen. Of gehoord. Maar niet, uh, daar wisten we niet van. En uh, er was natuurlijk nog niks gaande... En dat geluid dat ging door dat hele park. Dus je kon gewoon rustig gaan wandelen. Dan zijn we een plekje gaan zoeken voor de tent? En ergens achteraan op een grasveld. daar vonden we een leuk plekje, vonden we zelf. Dus daar hebben we die tent neergezet. Die zijn we toen gaan uh, volkladderen met onze wildstiften. Met de namen van onze favoriete popgroepen. Zoals ook onze middelbare schoolagenda's eruit zagen. Dat, dat is natuurlijk nu ook nog zo: dat je dan van die grote dikke letters erin schrijft. Grote dikke letters op die tent. En uh, nou, behoorlijk ja, midden-voor, nou, we zaten een beetje links van, van het midden. En dan zeg maar dat er nog twee rijen kleedjes voor ons zaten, dus lekker vooraan. En die plek hebben we zo'n beetje weten te handhaven. Oh, het, het geluid wat ik uh, altijd nog hoor is tussen de optredens door... de muziek van Terry Riley, Rainbow in Curved Air. Dat, vooral ook uh, omdat het begon met heel mooi weer. en uh, ja, dat, Terwijl Rainbow in Curved Air zei toch, denk ik, uh, regenboog. Maar heel zonnige, uh, dat, dat zonnige. En uh, op een gegeven moment toen de zon opkwam... Met een enorme, koper, gepoetste gong, Pink Floyd. <laughs> Kiets en dan op het juiste moment. Prachtig. De aantrekkingskracht van Kralingen was het feit dat er muzikanten optraden... die zelden of nog nooit in Nederland waren geweest. In totaal waren er 35 bands te zien, verspreid over drie dagen... Nou, Santana vond ik prachtig. Ik vond nou, Soft misschien dat, dat, dat was mijn favoriet. Uh, Pink Floyd leek me ook wel boeiend. Nou, het gewoon het geheel dat het aangeboden wordt, joh. Dat al die LP's, dat die gewoon levend daar op een podium. Als je daar maar drie dagen blijft kamperen, komt alles langs. Er was ook op een gegeven moment een groep, Mungo Jerry. Die uh, speelde uh, dat liedje van... In, in the, the summertime, summer. when En er begon iemand met zo'n bordje te zeilen, zo'n plastic bordje. En binnen een month van tijd vlogen al die bordjes de lucht in. Nou, dat was een prachtig gezicht als dat. En, ik kan me, en nu herinner ik me opeens dat volgens mij is hij het nog een keer gedaan. Uh, want hij speelde wat liedjes, en dat begon spontaan, en toen heeft hij het aan het eind van, eind van zijn repertoire nog een keer gedaan, of zo, ik weet niet meer, maar voor, voor de camera's of zo. Dat was een prachtige gezicht. Al die bordjes die in de lucht invlogen, en dat bleef hij toen komen liggen. In de De Beursplein 5. Stemming aan koersen van de Amsterdamse effectenbeurs. Dit zijn extra beursberichten van het Holland Pop Festival. De algemene tendens is dat de prijzen per gram... ...circa tussen de 1,50 en 2 gulden... ...soms zelfs 4 gulden boven de normale prijs zijn gestegen. De prijzen... Voor 28, 29 en 30 juni zien er als volgt uit. Pakistan, 5 gulden per gram, 3,50 normaal. Rode Libanon, 6 gulden per gram, normaal 3 gulden per gram. Afghanistan, 5 gulden per gram, normaal 4 gulden per gram. Turkse, 4 gulden per gram, normaal 2 gulden 75. Kralingen was om nog een reden uniek. Het was voor het eerst dat er in Nederland niet werd opgetreden... tegen het openlijk gebruiken van verdovende middelen. Mede daarom is Kralingen de geschiedenis ingegaan... als het festival waar iedereen gewoon drie dagen lang stoond was. Maar of dat werkelijk zo was? Maar Joke Roorda. Nou, er zaten goede en slechte tussen. En je kon ook naar een, uh, een tent van de stichting Release, dacht ik. En dan kon je laten checken of het wel goed was wat je had gekocht. Want er zaten dus langs allerlei... Ja, dat dus ontstaat als een podium en dan krijg je een hele mensenmassa. Dan krijg je het effect wat je ook in een kerk hebt van die gangpaadjes doorheen. Hè? Want uh, moet er moeten naar voren en achter gelopen worden. Want toiletbezoek, weet ik veel wat voor verkeer. Er gaat vanzelf een verkeerssituatie uh, ontstaan. En langs die wegen, er zaten allerlei kleine middenstanders... met bijvoorbeeld een plankje voor zich. En daar lagen dan... Uh, ja... Stukken veen, gedroogd veen, of kippenstrot, of, of ook wel echt hars. Er zat er iemand met rode Libanon voor, um, ja, wat zal dat gekost hebben? Die prijzen weet ik niet meer precies. Die inflatie uh, is natuurlijk doorgegaan, ook op dat gebied. En uh, die zaten daar met hun, uh, met hun handel. En dan kon je voor een tientje je een, een plak van het een of ander bemachtigen. Als je het niet meegenomen had, als je ze dom was geweest om het niet mee te nemen. Het was natuurlijk altijd duurder dan dat je het... Uh, van, uh, van het thuisfront had meegenomen. De Telegraaf. Koos Zwart, adviseur van het drugsteam... verklaarde dat de Rotterdamse politie de zaak goed had begeleid. De politiemannen waren gezellige, swingende vogels... met een losse stropdas, aldus zwart. Het Kralingse bos is veranderd in een oase van vrede. Op het terrein geurt de zoete wierook. Stikkies en gewone sigaretten gloeien op. Volkomen relaxed wacht iedereen alles af. Ja, ik, heb, ik, ik denk dat veel mensen wel stoon zijn geweest. Ja, ik, ik ben daar, nou compleet wil ik niet zeggen, maar het, het, er zat wel een soort opbouwen in hoor. De langzamerhand uh, steeds uh, verder uh, afdrijven van de, misschien wel van de werkelijkheid, dat weet ik niet. Waar. En nu, ja, er werd ontzettend veel geboot. Maar gezellig, heel, heel gemoedelijk allemaal. Asch, wiet, LSD, het was op Kralingen allemaal heel normaal. Zo niet alcohol, want dat was drie dagen lang streng verboden. Nou, alcohol weet je ag agressief van. Dus niet agressief, maar agressief. Daar ben je agressief van. Je moest gewoon blowen. Ja. Dat is dat nu een ander en dan ook als er een band uh, zong Don't Bow by Dead Joint, my friend... dan zongen de hele Grasveld al die mensen... Die, er, die zongen keihard Pass It Over To Me. Want dat hoort erbij. Ja. Dat was de sfeer. De beurs vraagt uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken. Trippen overdag in de brandende zon, 28 graden om precies te zijn, is zeer ongezond. Het zweet breekt je uit en alles is zo verschrikkelijk warm. Koop geen rotzooi. Er wordt soms capsules MSD25 aangeboden voor 25 gulden. Deze capsules genezen reuma. De effecten zijn soms mooi, maar ze komen slechts zelden voor. Weggegooid geld. Koop je spullen bij de vertrouwde dealer... die ook travel checks en betaalpassen accepteert. Blijf cool. Ja, uh, apen gekken uh, die, uh, die, die niet meer uit het water kwamen. Want die gingen naakt zwemmen. En uh, ja, naakt zwemmen is leuk. Maar natuurlijk wel niet in, niet in, in, niet in, in dat, dat vieze water van die kralings. Uh, uh, bossloten. Ik bedoel, mm -hmm. van, dat, van dat soppige. Daar zitten uh, bloedzuigers in hoor. Get verdemmen. Maar die waren zo stoned en die waren blijkbaar zo. Uh, ja, ik ben ook een beetje een trut, dus ik ging niet zo graag bloot. Dus ik heb gewoon mijn kleren aan. Mm. Maar die, uh, die waren ook zo stoned. En er waren erbij die dachten dat ze uh, Jezus waren en over het water konden lopen. Dat mislukte dan. Of joh, je kwam de gekste type. Ik bedoel, het was een. Uh, ja. Het is natuurlijk ook één grote open inrichting. Want als je oh aan mij een beetje gek was, dan liet je dat thuis. Een keer de vrije, de vrije hand. Dan mocht het. Ja. Het was een vrije plaats. Geen. Geweldig. Ja. Oh, happy day. Wat ben je nou aan het doen? Nou, ik speel mee. Maar ik weet niet hoe heet deze groep eigenlijk, Nico. Nou, dit is een plaat, hè? Dit is een plaat. Wat voor plaat is dat? En daar spelen we mee mee. De... Hoe uh, we heet nou, die zingers? De... Hey, Ed Hall, Hawkins, hè? Hey. Ik ben dus bezig met het korgisme. Uh, je hoort een trommeltje. Je hoort de stem van... Hoe heet je ook alweer? Koen, uh, hè? Uh, Koen. Koen. Uh, is met het trommeltje bezig we hebben hier Nico, Nico heeft ons ontdekt en we hebben Nico ontdekt. Ah, <lacht> uh, we zijn dus hier, het is in elkaar gezet hoor. altijd, maar goed. Uh, de, uh, de, is dit live? Is dit live goed? Uh, ik zal even uh, spelen als hij ervan. Een van de 35 bands die op Kralingen te zien waren, was CCC Incorporated. Jaap van Beuzekom, tegenwoordig de alomgerespecteerde directeur... van de stichting Popmuziek Nederland, speelde gitaar en banjo bij CCC... Naast mensen als Ernst Jans en Joost Infante, Later bekend van Doemaar. Wij woonden in een commune in Neerkant uh, in de Peel. Vlakbij de grens van Limburg. En wij waren uitgenodigd om te spelen op het Kralingen Popfestival. Zoals in die tijd er vele festivals waren. Dus voor ons was dat... Ja, dat vonden we toen ook wel eervol. Omdat er natuurlijk bijna geen Nederlandse groepen er speelden. En wij werden ook gevraagd om de avond ervoor de geluidsinstallatie te testen. Dus we waren de avond er al voor... Dat weet ik ook nog heel goed, omdat onze toenmalige bassist Appie Rammers. Euh, na het nuttigen van een hashcake. Euh, tussen Rotterdam en Neerkant in een restaurant. eerst geel, toen groen werd en toen omviel. Dus dat weet ik nog goed. En die geluidsinstallatie was dik voor elkaar, althans bij het testen. Maar toen we speelden om 6 uur s ochtends. was hij helemaal niet meer voor elkaar. Nou, die eikel van een Roger Chapman van de Family. die ongeveer elk pilletje had geslikt. die. Um, um, waarvoor Co. Zwart waarschuwde die was, na nou, zijn ene oog stond links, de andere rechts... en die sloeg elke microfoon die hij tegenkwam kapot. Eh, ook deed hij dat met de mon monitoren. Dus de staat van, van, de, van de apparatuur op het enorm grote podium... was erg slecht geworden. Het Holland Popfestival was ontsproten... aan het brein van de 22-jarige Delftse student Barry Visser... die daarvoor speciaal het organisatiebureautje Mojo had opgericht. Mojo opereerde vanuit het studentenhuis De Flappert... Martin Kollaar, tegenwoordig eigenaar van platenwinkel Het Platenmanneke in Delft... was in 1970 regelmatig te vinden in de Flappert. Hij kreeg van Berry Visser het exclusieve recht om fruit te verkopen op het festival. We zijn op um, een donderdag begonnen. Uh, we hadden een uh, klein vrachtwagentje fruit laten komen. Maar dat bleek dus donderdagavond al op te zijn. Dus wij bellen, Nog een vrachtwagen. Weer neergezet was vrijdagmiddag weer op. Ik denk, nou, dan moeten we het maar groot aanpakken. Kort, kortom, die man die is alsmaar heen en weer gereden. Dan belde hij weer op en dan zei hij... Ja, ik heb, weet ergens nog tachtig uh, dozen kerst te staan... maar ze halen het weekend niets. Ze zijn heel lekker, maar een beetje zacht. Ik zeg, kom op, breng hem maar. En dan stonden we weer puntzakjes met kerst te verkopen. Nou, die jongens die aan het loven waren... die werden helemaal gek van de smaak natuurlijk. Die kwamen om de havenklap weer zijn nieuwe zak halen. We hadden naast de stand uh, op het grote terrein. We waren trouwens de enigen die op het grote terrein mochten staan. Daar was een bananenberg van, uh, geloof ik wel, drie meter hoog. Ik, volgens mij hebben ze dus iets van vier trucks met fruit verkocht in, in vier dagen tijd. Uh, de maandag uh, liepen we daar nog rond. Er was alles bezaaid met sinaasappelschillen, bananenschillen, uh, klokhuizen. Dat was ongelooflijk. Wow.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 Ricardo, zo'n ongeveer zes jaar geleden hebben we hier een, een festival gehad, een beatfestival in Blokker. Daar waren de Pretty Sings. En de menigte die er was, die brak de boel af. Als je dat dan nou vergelijkt hier in het Kralingse bos, die rust die hier is, die relaxedheid, dan is dat toch een groot verschil. Kun je dat verschil verklaren? Nou ja, verklaren is natuurlijk een groot woord. Ik kan je alleen vertellen dat de hele. Dat hele agressieve mentaliteit op het toneel bezig is te verdwijnen. Vijf jaar geleden in Monterey in Californië in Amerika was er een popfestival. 250.000 mensen waren daar. En dat was nog de tijd van de destructieve, de agressieve muziek. De hoe, die, die Engelse groep die daar uh, voor duizenden gulders apparatuur... hun eigen apparatuur in puin sloegen. Uh, en een paar jaar later in Woodstock was dat al helemaal verdwenen. John Mayle, de aartsvader van de blues, is een van de mensen die, die de rust en, en, en, en de kalmte in, in de muziek heeft teruggebracht. Het is, het is een hele cultuur. Het, is, het zijn hun platen, het is de kleding. De, je moet niet vergeten de invloed die de Beatles met hun Maharashi hebben gehad. Dat was nou ja, de bloemetjestijd waar we de nagolf, de nageboorte van mijn leven nu. Een grote groep van, van min of meer toch wel een klein beetje denkende jongeren... die hebben inderdaad de waanzin van het geweld en de agressie in het algemeen ingezien. en Die hele cultuur is, is, is wat dat betreft vooruitgegaan. Een nog jonge Karel van der Graaf in 1970. Mensen die er geweest zijn roemen kralingen om de sfeer... De typische jaren 70 sfeer van peace, love en happiness. Flower power in een Rotterdamse bos. En Toen kwam ik een jongen tegen die uh, op, achteraf bleek het een, een kabouter te zijn. Hè? En zo zag hij er ook een beetje uit als een kabouter. Een, beetje een flinke knul met, met een volle baard. En die kwam uit de kabouterbeweging uit Amsterdam. En die hadden ook een groepje tenten uh, met een bordje erbij oranje vrijstaat. En euh, nou, ik kom maar binnen, een, een grote tent en er zitten mensen, lekker sfeertje, euh, lekker te blouwen, nou, een beetje kletsen en zo. Nou, daar ben ik de hele nacht gebleven. Ik weet ook niet of ik daar nog geslapen heb, hoor. Ik kan best, weet ik niet meer. En met de jongen heb ik daar twee dagen opgetrokken. En euh, toen het afgelopen was, toen euh, ben ik naar huis gegaan. Ik weet niet eens meer waar. Heen. En daarna heb ik hem nooit meer gezien. Die tent, uh, daar sliepen we in uh, met z'n vijven. Met twee beste vriendinnen, mijn zus en haar vriend. Dus uh, één man en vier meiden. En uh, op één, ja, de, ik weet niet of het de tweede of de derde. Nee, de eerste ochtend of de tweede, maar dat maakt niet uit. Anyway, zij waren al, uh, ja, latrinebezoek en alvast een plekje bij het podium weer vasthouden enzovoort. En ik, ik heb altijd zo, uh, ik wilde nog wat slapen. Want ik, ik kom moeilijk uh, s'ochtends op gang. Dus ik, ik ging nog even terug in mijn slaapzak, tent weer dicht, er iets... En ik lig nog niet heerlijk zo een beetje te soezen... of die tent die wordt een riets gaat open... zit daar ineens een levensgrote neger voor die tent... en die zegt, ah, het is niet eerlijk. Eén man met vier vrouwen, ik ga erbij komen. Dat zeg, joh, donder op, zeg. En dat was ook niet, Het uh, was echt een, een wind, weet je wel, een man. Die wou iets, het was geen jongen die uh, aandacht kwam vragen. Nee, hij was een volwassen kerel. Dus ik denk, christen en zielen, dan zou je dit meemaken... Dus ik begon uh, van, uh, joh, ga weg, uh, dat, uh, zus en zo. Maar hij zei, nee, nee, nee, ik ga binnenkomen. Ja, goddonderop Op een gegeven moment ben ik echt gaan gillen. En toen kwamen er natuurlijk van die Peace, Love, Happiness jongens aan. Die zeiden, hey, doe niet moeilijk, joh. Uh, dat meisje wil gewoon... Uh... Nou, goed, en, uh, toen besloot hij dat, dat het inderdaad Peace, Love, Happiness moest blijven. Dus toen is hij weer opgekrast. Ik weet ook niet of ik hem later nog heb zien lopen... Maar ik was wel heel even geschrokken, want dat is toch, uh, daar kwam ik niet voor. Het kostte je vannacht en vanochtend de grootste moeite... om niet op iemands lijf te stappen wanneer je je wilde verplaatsen. Overal op de gekste plekjes lagen lieden in slaapzakken, in tenten... of in niets, zomaar op het gras, te pitten. Toen iedereen zo'n beetje wakker was om een uur of negen, vroegdag dus bleef het op het festivalterrein ontzettend rustig en stil. Er was geen muziek, het grote podium was nog leeg. Het grootste deel van de mensen zat voor zijn tent wat rond te kijken of wat te lezen... of met kinderen te spelen. Een ander deel van het publiek wandelde door het bosgedeelte... en de rest verbleef in de speciaal gebouwde waslokalen... om zich te verschonen en de tandjes te poetsen. Kijk, de moderne maatschappij is daar wel begonnen voor mij. Ik heb daar gezien uh, diepvriesmaaltijden. Ik heb daar gezien uh, groot, grotere verpakkingen dan die kleine kutkopjes... met vruchtenjoghurt en allerlei andere dat soort dingen, weet je wel. Dus het plastic verpakking, het weggooien bestek wat wij van thuis uit niet kenden, want wij waren nogal milieu. En ik heb daar gezien een rechtopstaande schoenendoos met een deurtje. En dat was een portable pleentje... En daar zat dan een antiseptisch tankje of zo, in of onder. En uh, dat was ook een verbetering ten opzichte van woedstokhal. Dat is denk ik een innovatie geweest toen. Dat ze die uh, Portelou heet het nu. Nou weet ik het woordje, Portelou. De Portelou de pre, de pre, de pre, uh, uh, vorm van de Lou heb ik mogen aanschouwen. En ook benutten. Ik heb hem gebruikt. Ik ben er één keer in geweest. Maar voor mij waren al zoveel anderen daarin geweest... dat het dus niet te doen was. En toen koos ik uh, voor de oplossing de Vrije Natuur. Want daar was in voorzien, het zag ernaar uit... dat inderdaad die, die, uh, die, die, die, die batterij Portaloes die toen nog niet zo eten, uh, die daar stond het niet aan zouden kunnen. Dus uh, ze hadden verderop in de, in, uh, tegen de bosrand zeg maar, van het veld... hadden ze ja, latrines, heten die dingen. In het leger kennen ze ze wel. Uh, langwerpige ja, massagraven, zou ik bijna zeggen. Uh, kuilen, recht, re, rechte kuilen in de grond. Met een, een houten staketsel erboven. waar per billenpaar een, een dwarslatje op zit... En dan kon je dus, dat was, ik vond dat heel gezellig... met zeven vriendinnen tegelijk gaan zitten te schijten. Tijdens uh, een saai stuk, lange solo... of, uh, of uh, een, een stagewissel, uh, hoe noemen we dat? Een toneel... Uh, een Sorry. chargement, chargement. Tijdens een chargement gingen wij met z'n zeven tegelijk in een latrine schijten. Dat was eerst hartstikke leuk. Dus eerst die, die Portelou die dus niet te doen viel. Dat was een halve dag verder, want die hoeft niet zo vaak. Hm. Piessen deed je gewoon in de bosjes, want uh, bedoel, dat, dat valt altijd wel op te lossen. Maar dan kwam er weer een grote boodschap, dus de volgende is een latrine. Ik denk dat daar twee van prettig zijn verlopen. Maar de derde, toen uh, was er al zoveel ingestort. En er waren er al zoveel vliegen. En die mur was wel zo ongelooflijk dat dat ook niet meer ging. Dus dat, dat, dat, dat legt ook maar weer uit waarom, uh, waarom het verstandig is... dat er niet te veel mensen bij elkaar gaan zitten... zonder dat er uh, voldoende sanitair aanwezig is. <lacht> Het is voor mij ook een stuk afsluiting geweest van, van, uh, van een periode uit mijn leven. Want daarvoor en in, in dat jaar was ik eigenlijk zo vrij als een vogel. Ik deed gewoon waar ik zin in had. En, en achteraf ja, bleek dat een soort afsluiting te zijn. Want kort daarna moest ik in dienst. En dat vond ik helemaal niet leuk. En daarna is mijn leven ook totaal veranderd. Ik kan me nou eens voorstellen dat mensen hun leven daardoor veranderd. Je zegt: Jongen, jongen, jongen. Het was de. de, de het woestok. De Woodstock-mystiek werd voor een gedeelte overgeplaatst naar Kralingen. Het had ook een ander festival kunnen zijn, maar dat gebeurde om wat voor reden dan ook. En dat is de, de, de, de enige waarde of het nou echt zo'n... Ja, de waarde is op zich dat iedereen het heeft over kralingen. En ik bedoel, wat is de waarde van woestok Als je de werkelijke verhalen erachter leest, dan blijft er van de mystiek weinig over. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het is gewoon die mystiek die leeft zijn eigen leven. En zo hoort het ook. Maar toen, ik bedoel, het is dus uniek dat je zo'n moment, zo'n mijlpaal hebt meegemaakt... waar het schijnt te gaan gebeuren. En achteraf valt het altijd tegen, want het gebeurde natuurlijk allemaal niet helemaal. En bovendien pakt het anders uit. Maar dat ongelooflijk hoopvolle moment dat het schijnt te gaan gebeuren. De wereld, je bent in een kleine club, je hebt niet in de gaten hoe klein die club is... maar de wereld gaat verbeteren. Hm. Nou, dat is natuurlijk, ik bedoel, hoe kan dat nou? Het begin van de hemel op aarde heb ik meegemaakt. Hm. Dat die niet doorging achteraf. Hm. Een van die twee beste vriendinnen... die uh, zat heel dicht bij de organisatie uh, van het festival... Hm. En uh, dus ik hoorde al heel snel wat een malleur daar thuis was. Want uh, ja, ze waren dus failliet. Ja. Nou, <laughs> je zal toch de hemel op aarde het, begin van het feest van de viering van het begin van de hemel op aarde vieren en zelf failliet gaan. Nou, dan is het al... Uh... En daarna bleek dat allerlei andere flaporen uh, rijker van werden... Waarvan, waarvan we toch zeker wisten dat die niet uh, het initiatief hadden genomen. Dus die waren op die boot meegesprongen. En die hadden wel hun visjes op het droge gekregen. Nee, dat mocht helemaal niet in die tijd geld verdienen. Dat, uh, dat was een taboe. dat, uh, ja, dat heeft een, een vriend van mij uit Griekenland heeft dat eigenlijk uit mijn hoofd gepraat. Maar dat, ja, dat mocht gewoon helemaal niet. Uh, vlak na het festival, toen Berry uh, en Consort helemaal geen geld meer hadden en de Birds nog heel graag wilden spelen in, uh, in Nederland, uh, kwam Berry naar me toe of ik dat niet wilde financieren. Dat hebben we gedaan. We hadden maar een week tijd. We zijn met volders uh, de dam opgereden. En we hadden vier uitverkochte huizen. Uh, toen hadden we dus met 5000 gulden. Uh, kapitaal hadden we ineens in 10 dagen 180.000 omzet gemaakt. Waarop mijn uh, twee kompignons allebei een tweedehands uh, rode B&B kochten. <laughs> en ik mijn huis een beetje heb ingericht. Volgens de kranten die in de dagen voorafgaande aan het festival verschenen... was succes verzekerd. Bij een bezoekersaantal van 45.000 zou de organisatie ook kiet spelen. Er kwamen er meer dan 100.000. Maar de BV Holland Popfestival van Barry Visser ging failliet met een schuld van meer dan een miljoen gulden. Ja, Berry heeft natuurlijk uh, waanzinnige ideeën. Maar financiën, dat was niet zijn sterkste punt. Van de 150.000 man zijn er 90.000 man of zwemmend... of uh, met de man met een roeiboot die zich eigenlijk helemaal gek heeft gegroeid... en hoop heeft verdiend. Er waren meer roeiboten? die mensen gewoon aan de kant zetten. Want die kant hadden ze helemaal niet afges afgeschermd. Ik denk dat het iets groter werd dan ze hadden verwacht... Er kwam ineens zo'n stroom los. Dus, ik heb nog foto's van de, de vrijdagmiddag, waar iedereen nog rustig is. En denk dat er 50, 60.000 man komen die allemaal netjes betalen. En blijken er alle hoekjes en gaatjes komen de mensen uit Nederland en het buitenland. En lopen hekken al gewoon omver en wordt niets betaald. Oh. Dit is het begin. We hebben er een half uur naar stem kijken. We dachten nou, nou, misschien krijgen wij dat gevoel ook wel dat we moeder gaan staan springen en moeder gaan staan draaien. Maar we roken wel zo'n eigenaardig luchtje. Toen zeiden we tegen elkaar van uh, Tom. Als we nou weer zo'n sigaretje konden krijgen, dan konden we misschien mee gaan doen, maar... La la la la. Nee, maar ik heb even in de wagen... Heb je wel eens wat gerookt, Assis? Je... Nee, nee, nee, nee. Ik geloof niet dat dat ons leven wel eens voorkomt, hè. En ik heb dus zelf twee zoons, 17, 18 jaar. En ik heb nu eens goed gekeken en dan ga ik ieder af de een kruistegentje maken dat mijn zoons anders zijn. Alle eer voor deze mensen. maak ze zo in Tansie en zie springen en ze hossen... En helemaal van de hele wereld is wel weten. Zelfs die bezien, wat wij toch al gezien hebben. Dat een zeer charmante vrouw voor sommige zagen niet eens meer. Alleen wat gekke springen wat ze deden. Dan ze ik: jongen, jongen. De jeugd denkt wat gewonnen te hebben. Maar ze missen het mooiste. Some people think they jive me. But I know they must be crazy. Don't see their misfortune. Else they're just too lazy. Just with a grand zombie. De Telegraaf. Hot het Nederland heeft zich de afgelopen dagen kunnen laven... aan een onvoorstelbaar rijke muziekbron... die vrijdag, zaterdag en zondag in het Kralingse Bos in Rotterdam werd aangeboord. De nieuwe Rotterdamse Courant. Al of niet in hun oorspronkelijke verlangers tevreden gesteld verlieten honderdduizend jonge, exotische popgangers hun droomland... dat voor drie dagen in het Kralingse Bos gesitueerd was. Met zich meenamen zij de herinnering aan een onwezenlijk festijn. dat ondanks sabotagepogingen van weergoden geslaagd kan heten. Kijk, is, er is natuurlijk wel voor het eerst inderdaad een, een, een, een vorm van een draaiboek gemaakt voor dit soort grootschalige evenementen. Die nu met name Mojo, uh, die al die dingen doet in Nederland, natuurlijk geweldig goed in zijn vingers heeft. Al die stadionconcerten, maar ook pingpop en dergelijke. Ja, dat hebben ze buitengewoon goed in de vingers. En dat is allemaal begonnen met het Kralingenfestival. Festival. Nou, wat ik later aan festivals heb gezien, hebben ze er verschrikkelijk veel van geleerd. Wat ik zelf, uh, als, ik, bedoel, ik, ik, ik ben later economie gaan studeren. Dus ik heb een beetje ook van, vanuit. En nog en, uh, ben ik meestal het jongerencentrum geweest. Dan ga je uh, op een aantal financieel-economische uh, aspecten van zo'n festival letten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, zorg dat, uh, dat, dat, uh, dat het sanitair uh, voorhanden is en goed. Want dan blijven de mensen op het terrein, anders lopen ze maar weg. Maar hou de catering bijvoorbeeld in eigen huis. En dat is later uh, veel slimmer geregeld. Heb ik de indruk? Want ja. da dat dat... het raar is, de, de organisatoren van het festival waren vier, Maar uh, de, degene die de appeltjes regelde en daarna ook allerlei uh, bakken yoghurt, die zijn die uh, nou niet pisant, maar die zijn uh, boven nul uitgekomen. Zeer giro-blauw zouden we tegenwoordig zeggen. Dus uh, organisatorisch, logistiek, uh, catering, matig, hoe dat heet, het is allemaal, uh, het is hele wetenschap geworden, volgens mij, kun je tegenwoordig. Uh, afstuderen in uh, festival of zo. Jimi Hendrix zou de grote afsluiter zijn, hè? zou hij, als laatste komen. En ik herinner me dat... Uh, nou, omdat hij niet kwam natuurlijk, uh, kon hij niet meer... Uh, zou Pink Floyd... Dan de laatste avond op zondag was dat af, afsluiten, het concert, het uh, gebeuren. En uh, toen Pink Floyd aangekondigd werd... toen uh, ging ik eens even lekker liggen, want ik was gestoomd als een granaal. Ik was werkelijk echt helemaal van de wereld af. Gewoon, en niet eens hoefde je, hoefde je ook niet zelf te kopen, hoor. dat, dat kon je zo, Iedereen rookte met elkaar, dat maakte geen moe uit. En... Uh, ik ben gaan liggen, zo van, nou, daar ga ik eens lekker van genieten. En ik kan me daarheen. De volgende dag werd ik uh, wakker op het veld. Op dezelfde plek waar ik dacht uh, dat ik was gaan liggen. Met een stuk plastic over me heen, want het regende, geloof ik. En overal van die hoopjes om je heen. En mensen die wat rondlopen te scharrelen. En ja, het bekende afbreken uh, gebeuren. En ik kan me daar niets meer van herinneren. Behalve toen ik weken daarna of zo, die LP hoorde. Een eerste LP van Pink Floyd. Niet hun eerste, maar wel een LP die... Uh, waar ik later van hoorde dat er stukken van stonden... die ze daar voor het eerst uh, gespeeld hebben. Die ik me wel kon herinneren, toen ik dat hoorde. Ik dacht, Ja, dit ken ik. ik. Ik heb die LP nog nooit gehoord, maar die muziek ken ik. En het bleek dus ook dat ze dat daar gespeeld hebben. Dus zo blackout was het nou ook weer niet. U hoorde de documentaire 25 jaar na Kralingen, eerder uitgezonden door de RVU op 16 augustus 1995, samenstelling Kees Groot en Michel van Bergen-Henegouwen. En dat alles hier bij VPRO's Woord op Radio 1. En dat festival, dat was het eerste popfestival in 1970 op Hollandse bodem. En daar was onder meer aanwezig Marjoke Roorda. Nou ja, het woordteam doet het tegenwoordig zonder Marjoke Roorda. Hier dus nog even prominent te horen met haar herinneringen... aan het Holland Popfestival. Beter bekend eigenlijk onder de naam Popfestival Kralingen. Ik heb even voor u opgezocht wat er dit weekend zoal te doen is... op het gebied van muziek. Eerder al hebben we in de uitzending aandacht besteed... aan de Goudijames Muziekweek in Utrecht. In Amsterdam is de Uitmarkt bezig. Dan is het Woeverfestival... Festival in Spaarnwoude-Halfweg, dat is ook dit weekend. Het Veerhavenconcert in Rotterdam, een gratis openluchtconcert. En wat had ik nog meer opgezocht? Nou, dat was het, geloof ik, zo'n beetje. Ja, dacht het wel. Ja, en wat Marjoke dus uh, in die tijd, 1970, ook heeft moeten horen... dat is de nu volgende Nederlandse band die ook te beluisteren was... daar in Kralingen. Sylvia van de band Focus. En het lijkt wel alsof we nu gewoon live aanwezig waren... op dat popfestival in Kralingen in 1970. Hiermee sluiten we woord voor deze week af. Voor vragen over het programma Woord hier op Radio 1 van de WPRO... kunt u mailen naar woord.wpro.nl. Dus woord.wpro.nl. Twitteren kan met hashtag Woord Radio. En u kunt terugluisteren natuurlijk. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com/Word.nl. Dus facebook.com/Word.nl. En via de podcast dat adres is vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Dus vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Goed, wilt u schrijven, dat is een beetje ambachtelijk... maar het kan natuurlijk ook nog steeds en uh, dat vinden we ook altijd heel erg leuk. Dat kan naar VPRO, ter attentie van woord. Zet er dat even bij postbus 11. 1200 JC in Hilversum. Woord wordt gemaakt door Geert-Jan Strenghold, Nienke Vijs en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek vannacht was in handen van Gert van Dam. Presentatie Nora Romanesco. En zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren... naar Joost Vullings met het NOS Radio 1 journaal. Wij zijn er volgende week weer. Oh, nog één mededeling. Via die Facebookpagina kunt u zich ook inschrijven... voor onze nieuwsbrief en dan ontvangt u wekelijks de samenstelling in uw mailbox. Oké, okay, dit was het. Tot volgende week. Goed weekend. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Dit is Radio 1.